Goedenavond, ik ben Sitte van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetballer Quincy Promes heeft bekend dat hij zijn neef heeft gestoken. Die bekentenis deed hij in telefoongesprekken met zijn familie die door de politie zijn afgeluisterd. Dat heeft Nieuwsuur gelezen in het strafdossier. Promes, die speelt voor Spartak Moskou en Oranje, wordt ervan verdacht zijn neef in de knie te hebben gestoken na een feestje. Maar dat ontkende hij zelf in interviews altijd. Ik ben uh, even geschrokken als de rest van de wereld en uh, het is iets uh, ja, in mijn en verder kan ik er niks over zeggen, maar ik ben nu vrij en uh, dat zegt denk ik genoeg. Promes zei in het telefoongesprek met zijn familie ook dat hij expres wachtte met steken tot na het feestje. En hij vertelde ook dat hij vroeger rondliep met wapens. Promes wordt vervolgd voor poging tot doodslag. In de Oekraïnse stad Kharkov zijn vandaag zeker 27 mensen om het leven gekomen door Russisch geweld. De Russen zijn al dagen bezig met luchtaanvallen en beschietingen op de stad. Het is volgens de gouverneur niet gelukt om de stad in te nemen. We moeten niet te veel verwachten van compensatie voor hoge energierekeningen. Premier Rutte zei tegen de Tweede Kamer dat iedereen het zal merken in de portemonnee. Het kabinet wil vooral mensen helpen die niet veel geld hebben. De storing bij Spotify lijkt alweer voorbij. De muziekdienst deed het een tijdje niet. Mensen werden vanzelf uitgelogd. Of de storing bij Discord ook al verholpen is, weten we niet. Het laatste stukje van de wedstrijd Vitesse-Sparta moet alsnog worden gespeeld. Dat heeft de KNVB bepaald. Er ging bij de wedstrijd afgelopen vrijdag van alles mis. Het duel werd vlak voor het einde gestaakt. En nu wordt ook geraakt door iets wat er gegooid wordt uit het publiek bij Vitesse. Nu zijn de rapengaar daar wordt van alles nu gegooid. Er stonden nog zes minuten blessuretijd op de klok. En die worden op een nog te bepalen datum gespeeld zonder publiek. Het weer nog iets minder wind vanavond. Het koelt snel af en vannacht gaat het wat vriezen. Morgen een zonnige dag met 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn. Tussen de afritten Abenes en Nieuwveen is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de herhaling van ZFM. Jazz. Yes.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 Thank mm -hmm. you.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 Ga ik door naar nog zo'n uh, ja, nieuw talent. Zeg. Zo jong zijn ze allemaal ook niet meer... maar ze worden niet vaak gedraaid op de radio. Uh, dit uh, is uh, Bernard van Rossum, kwartet. Uh, ja, die heeft ook een heel groovy album een paar jaar geleden gemaakt. After the Storm heet het nummer.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 Girl, thinking it's your world Do you assume he'll stay with you forever? Used to getting all she wants Doesn't care for being so aloof I wonder who's been raising her like this Cause he can't get it right, he can't No, no, no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 door Jasper Blom uh, met uh, op uh, vocals uh, moet ik even kijken hoe het ook weer precies is. Oh ja, Toto Poane uit uh, België het de meest jive song met de uh, oh nee, Afrikaanse ritmes van dus Jasper Blom. Ja, we hebben nog uh, een half uurtje te gaan. We gaan verder met de man die je aan het einde van het eerste uur hoorde. Michael Varenkamp, uh, hierbij gestaan door de zangeres Tess Merlot... met het welbekende nummer van Edith Piaf. Padam, padam. sy? ZANG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 uh, vier zie ik hier staan: Thuis Nobel en Liberty Group. In de pletterij in Haarlem, ja, dat mag je echt niet missen, denk ik. Is een van mijn favoriete pianisten van dit moment: Erik Verwij en zijn trio. Uh, Haarlem Blues Clubs, uh, de Gumbo Kings op zaterdag 19 maart. En uh, Erik Verwij is op zondag 20 maart vanaf 4 uur. En dan uh, zie ik ook nog in de stad Schouwburg, Velzen.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 Brass Bent Let them suffer till you make your next move, and then, yeah, you put that spell on them. them laugh, you're so fine, they wanna be by your side, but then, yeah, just letting go, you're a lady everybody wants to be with, untouchable, thing, you. Yourself to sleep at night, just stay right. You wish you had somebody in your life. I know, yeah. Cause I'm your friend.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 De Nederlandse singer-songwriter met de uh, Italiaanse roots. En het album heette de Eng Englewood Cliffs Sessions van...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 Um, Henk Zomer, drum, uh, Koos is de bas en Ferdinand Povel natuurlijk op uh, tenorsax. Daar zocht ik even naar wie, uh, wie speelde daar op uh, sax, maar dat was natuurlijk Ferdinand Povel. Ehm... Um, ja, nog een minuut of vijf. En zoals altijd zal ik de playlist op mijn blog zetten... met een link naar de Facebookpage van ZFM Jazz. En zodra het de link beschikbaar is om het programma terug te luisteren... zal ik die er ook op zetten. Um, ik heb een nummertje klaarstaan aan Won't Give In van uh, Marcel Kaptein. Niet echt een jazzer natuurlijk, maar uh, je kent hem misschien van de, van de hits, de internationale hits, die ze met uh, Ten Sharp. Uh, ondanks dat hij ouder is geworden, blijft hij toch een, een geweldig mooie stem hebben. En dit uh, nummer <coughs> dragen we maar op aan die helden in de Oekraïne. I won't give in, Marcel Kaptein.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 You must be crazy, giving your man away. You gonna miss me?